Baby, I know what you're putting down You went out last night To a dinner, a show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 Luisterd naar Booker Little. Dit was CFM Jazz. Ik ben er weer. 2 november. Fijne zondag.